Het weer. Het regent van tijd tot tijd flink. Morgen stevige buien met kans op onweer. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010, al 20 jaar. Live. ZZFM. En nu de Groove Empire. You don't know that I'm leaving My bag is back to go, oh no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 In the magic city, it's such a trip. <laughs> I couldn't feel better even if I was riding on the mothership. <laughs> Checking out the boxes gussling, champagne, lots of fun. <laughs> van De Lente. Say hey, we're killing all right, so come along, come home, take the ride, there's a party over there that ain't no lie. We're deep in here in a cloud of smoke, and the that, that, that's all.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 Wer een in Zandvoort.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 De Britse staatssecretaris van Financiën, David Laws, heeft zijn ontslag ingediend. De Liberaal-Democraat was in opspraak gekomen omdat hij jarenlang als parlementslid onkosten declareerde voor het huren van een paar kamers in het huis van zijn vriend. Laws wilde naar eigen zeggen verbergen dat hij homoseksueel is. De staatssecretaris bood excuses aan en beloofde dat hij het gedeclareerde geld ruim 47.000 euro zou terugbetalen. Vandaag besloot hij alsnog om per direct af te treden. Los zegt dat hij over de kwestie heeft gesproken met zijn partijleider Klek en premier Cameron, maar dat hij het besluit zelf heeft genomen. In Tsjechië heeft Jiri Paroubek bekendgemaakt dat hij terugtreedt als leider van de Sociaal-Democratische Partij, hoewel zijn partij bij de verkiezingen als grootste uit de bus is gekomen. De partij van oud-premier Paroubek bleef met 22% van de stemmen de belangrijkste concurrenten voor, maar de voorsprong was veel kleiner dan verwacht. De sociaaldemocraten kunnen waarschijnlijk geen partij vinden die hen aan een meerderheid helpt. Daardoor ligt het voor de hand dat andere partijen een centrumrechtse coalitie vormen. In reactie zei Paroubek dat het duidelijk is dat de Tsjechische kiezers een andere richting op willen dan hij. In zijn huis in Californië is de acteur, filmregisseur en beeldend kunstenaar Dennis Hopper overleden. Hij leed al een tijd aan prostaatkanker. Hopper debuteerde in 1955 met een bijrolletje in de James Dean film Rebel Without a Cause... Zijn grote doorbraak kwam in 1969 met de film Easy Rider. De Hippie road movie werd voor nog in half miljoen dollar gemaakt, maar hij bracht wereldwijd ruim 40 miljoen op. In de loop van de jaren 70 raakte Hopper enigszins uit beeld. Maar in 1986 maakte hij een comeback in de film Blue Velvet van David Lynch. In 2001 had hij in het stedelijk in Amsterdam een overzichtsexpositie van zijn beeldende kunst. Dennis Hopper is 74 jaar geworden.